Dit is met het NWS-journaal. In Washington is de inauguratieparade begonnen voor de nieuwe president Trump. Die gaat voorop in de stoet van het Capitool naar het Witte Huis. Trump had na zijn beëdiging een lunch met vicepresident Mike Pence. Trump heeft al bekendgemaakt dat hij een streep zet door de klimaatplannen van zijn voorganger Obama. Ook zijn pagina's over gezondheidszorg van de website van het Witte Huis verwijderd. Ex-president Jammeh van Gambia is bereid op te stappen en het land te verlaten. Dat zegt de nieuwe president Barrow. Die zit nog steeds in Buurland Senegal, waar die gisteren werd beëindigd. Eerder vandaag voerden de leiders van Mauritanië en Guinea diplomatieke gesprekken met Jammeh. Het was een laatste poging om militair ingrijpen in Gambia te voorkomen. Jammeh weigerde tot nu toe op te stappen en plaats te maken voor zijn gekozen opvolger Barrow.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 Zondag overal zon, ook dan temperaturen net boven nul. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. ZFM met nu. Zie het. Welkom bij het tweede uur van Zie het op jouw ZFM ZI Zandvoort. Zie het sessions. En dan is hij er nu. Hij is er helemaal klaar voor. <laughs> hij ligt hier zo wat gevouwen onder de tafel. The one and only DJ Dion Sydney met Zie het sessions op de piano. John Wayne. En de vocals. Van een meneer achter in de studio. Mocht je niet geloven, kijk gewoon mee. www.cfmlive. Is zie onze artiesten hier live verkeer gaan. Een uur lang in de mix. Dit is, zie Sessions. Walk with me You know what I want Hey, mom. Go, go, go, go,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 met DJ Dion Sydney was het. zie je het en nu natuurlijk even die enquête invullen bedroef hem zometeen op onze Facebook, huis, Twitter, LinkedIn, overal waar we kunnen vinden. Wil je nog wat zeggen Dennis? Huis, huis, natuurlijk, gewoon als het kan. En ik zeg maak er een mooi weekend van.